Britse commando's hebben in de afgelopen weken officieren van twee Oekraïnse bataljons getraind in de buurt van Kiev. Dat zeggen Oekraïnse commandanten tegen de Britse krant The Times. De Oekraïners kregen training in het gebruik van anti-tankwapens die Londen naar, de, naar het oorlogsgebied stuurden. Dat de Britten nu in Oekraïne zijn was niet bekend. Vlak voor de invasie haalden het Verenigd Koninkrijk, net als andere westerse landen, de militaire instructeurs juist weg uit Oekraïne.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 Het weer, veel zon vandaag, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt 12 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Ook de paasdagen zijn zonnig en vrij warm met maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even van de hart van de ANWB. Op de A7-Horen richting Zaanstad zijn er file bij Afritweide-Wormen van 3 kilometer. Zijn bergingswerkzaamheden aan de gang, twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort.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 Dus uh, de dorpspartij moet ik dan nog even ja, die, uh... <laughs> wij dus uh, team CDA en, en wij bespreken natuurlijk de raadsvergadering en de commissievergadering met, met de fractie allemaal voor. Uh, maar het klopt wel dat um, ja daardoor uh, ja is het een bijzondere buitengewone positie ook. Ja. en ja dat maar ja nu kan ik het uh, nu is het eigenlijk voor het echtje zal ik maar zeggen. Oké, okay, nou ja, dan willen wij ook wel eens weten wie Rolf Enstra is.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 Dus het blijft schipperen met woningbouwvereniging. Jullie hebben een prestatieafspraak en daar moet aan gehouden worden. Ja, en dat is natuurlijk best wel ingewikkeld als je ziet wat het kost om een woning te bouwen. En je wilt natuurlijk toch een, als je dan, nou, ik noem het, 600 euro huur per maand ervoor kan vragen. Dat is natuurlijk een moeilijk rekensommetje. Ja, het is natuurlijk salaris en huur.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 Meneer Bluis is echt zeer geschikt als wethouder. Hij heeft het jaren goed gedaan. Dus ik denk dat de andere partijen hem er graag bij hebben als wethouder. En ik denk dat dat ook het antwoord is op jouw vraag. En wordt Kenny dan nummer 3 of nummer 1? Ja, ja, nummer 3. Kenny Bol komt ja. in de raad. En ja, die wordt dan, ja, wat is het, nummer 3. Oké. Namens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 Ja, Je ziet ook uh, uh, de thema's, Miserabele, Cinderella, Kotvader, Lord of the Rings, zijn allemaal wel, uh, wel kopstukken. Ja. En die, uh, die, die worden dan gespeeld. Um, ik zie hier op vijfjarige leeftijd begon iemand te spelen met, uh, met piano. Uh, Josje Gosse. Toen zij 17 was, werd zij toegelaten op het conservatorium. Dat moet er wel een kopstuk zijn. Ja, ja we zijn echt heel blij.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 17, tried to get into the music scene, it wore me down like an old machine, I learned how to work and forgot how to dream.